Vijf uur, Mark Visser met het NOS-journaal. Noord-Korea heeft gedreigd met militair geweld tegen Zuid-Korea... als dat land doorgaat met het verspreiden van pamfletten. Boven Noord-Korea zijn velletjes papier gedropt... met informatie over de recente revolutionaire ontwikkelingen... in de Arabische wereld. Het Zuid-Koreaanse leger hoopt dat de Noord-Koreanen... in opstand komen tegen hun dictator... zoals ook is gebeurd in Tunesië, Egypte en Libië.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 De brand brak rond middernacht uit in een stal in Kessel in Noord-Limburg. Vermoedelijk is kortsluiting de oorzaak. Bij de brand kwam asbest vrij. De komende dagen wordt de asbest in de omgeving van de stal opgeruimd. In Los Angeles zijn de gouden frambozen uitgereikt. De prijzen voor de slechtste films. The Last Airbender kreeg de meeste Razzies, Onder meer die voor slechtste film en slechtste regisseur. The Last Airbender gaat over een jongen die de vier elementen kan manipuleren. Ashton Kutzer werd uitgeroepen tot de slechtste acteur... voor zijn hoofdrollen in Valentine's Day en Killers. Bij de vrouwen was de gouden flamboos voor de actrices uit Sex and the City 2. Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon en Kristen Davis... moesten de resi delen. De gouden frambozen worden jaarlijks een dag voor de Oscars uitgereikt. Het weer dan, zwaar bewolkt en af en toe regen. Aan zee staat een krachtige noordwestenwind. Overdag opnieuw bewolkt en regenachtig en het wordt dan 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VNN 4-7. Het is 4-7, 27 februari 2011. En het is een paar dagen voor de Provinciale Statenverkiezingen. Uh, de Eerste Kamer checkt of de Tweede Kamer... Uh, uh, ja, die moeten die regels ook uh, weet het, goedkeuren. En anders uh, gaat de regel niet door, de, de wet. Um, de Eerste Kamer wordt gekozen door de uh, Tweede Kamer. Er zijn 75 geleden of zoiets en gaan die, die checken de Tweede Kamer nog eens? Uh, nee, dat weet ik niet. Uh, ja, De wetsvoorstellen uit de uh, Tweede Kamer, daar moet een meerderheid van de Eerste Kamer voor nodig zijn. De Eerste Kamer die uh, keurt de wetten die gemaakt worden goed. Uh, de Eerste Kamer wordt uh, gekozen door de mensen die de provinciale staten winnen. Uh, er zitten alle ministers. Uh, ja, de wetten die in de Tweede Kamer opgesteld worden, die gaan passeren door de Eerste Kamer. En uh, die wordt dan goedgekeurd of niet? Uh, een kamer waarin ze over uh, wetten beslissen. Ja, van alles en nog wat. Ja, de, uh, exact weet ik ook niet hoor. Gezegd. Oh, die bevestigt de voorstellen van de Tweede Kamer. Dus die maakt wetten. Ik ben benieuwd of jij gaat stemmen. Als ga je er iets over kwijt wil, laat me even weten. 0801121 ook voor andere dingen. Als je iets te melden hebt, 0801121. We hebben weer later nog wel even weer terug, noord 1 2-1. Um, oh ja, ik heb een nieuwe vormgeving, moet je lusten. Ferdinand, Ferdinand en voetbal. Ferdinand, goedemorgen. Goedemorgen, Luc, met uh, Ferdinand Hassenburgs op deze vochtige zondagochtend. Je zei het al, het is 27 februari 2011. En het is een dag um, waar, uh, waar misschien wel lang over nagepraat gaat worden, want uh, er staan... Nou, eigenlijk twee klassiekers, twee belangrijke wedstrijden op het programma vandaag. Ja, dat klopt. Uh, men heeft het al, of tenminste een paar dagen al over uh, Super uh, Sunday. Ja. Uh, daar kom ik straks even op uh, terug. Even ja. nog het, uh, wat er zich vanaf vrijdag heeft voorgedaan. Uh, Luc, uh, ja, 2VV, die uh, ja, Excelsior... Uh, uh, die twee hebben tegen elkaar gespeeld in het uh, Venlo. En ja, VVV trok aan het langste eind 1-0. Ja. E en ja, gisteravond, uh, ik, ik blijf het zeggen, joh, voetbal is uh, soms waanzin... en balanceert op het randje van krankzinnigheid. Want uh, als we het hebben over gisteravond heel in het kort... Willem II, die krijgt Herenveen op bezoek. En ja, Ron Jans, die gaat daar de na een 2-0 voorsprong. Het ja. wordt 4-3 in de slotfase voor Willem II. Geweldig daar uh, in Tilburg. En, en die kon het goed gebruiken ook, zegt die Tilburg? Ja, uh, die Willem II kan het heel goed gebruiken. Alleen ja, VVV die is, uh, heeft ook gewonnen, had ook gewonnen de avond ervoor. Dus het verschil blijft uh, vijf punten. Maar nogmaals, uh, voetbal is waanzinnig. We gaan nog, ik denk, een, een behoorlijke... Uh, ...slok tegemoet in deze competitie. En ja, gisteravond wat ook geweldig was... ...joh, Vitas, die wordt helemaal opgerold in het oosten van ja. 6, 1, dat zijn cijfers die er staan. En dan denk ik bij mezelf... ...ja, ik weet niet wie dat heeft uitgeroepen bij Vitas. Mensen die daar het nu weer voor het zeggen hebben... ...binnen twee jaar zijn we kampioen. Nou, ja. uh, nou no way, echt niet hoor. Nou, doe er nog twintig jaar bij. Joh. <laughs> maar goed, dat, uh, dat zijn feiten. Yeah. En ja, uh, Roda die thuis uh, gelijk speelt tegen de graafschap... En uh, ja, in Breda was het ook feest gisteravond joh. Dat uh, Ado komt op bezoek en uh, ja een nakke wint met 3-2. Uh, en ja. Uh, ja, dat zijn toch cijfers die het stadion joh. Ja. Maar goed, uh, ja, uh, vandaag, ja, vandaag gaat het gebeuren. En uh, ik moet even nog wat. wat uh, ik weet niet wie er vanuit de uitzending was. Die zei van Ajax PSV vanmiddag. Maar ja. het is PSV Ajax. Ja, ik denk dat hij misschien in het verkeerde stadion zit uh, straks. naar de, de arena wel, gaan. Ik denk dat de Arena vanmiddag helemaal leeg is. Ook. Maar goed, er, is, uh, ja, er zal niemand te bekennen zijn rond die Arena. Joh, want het hele uh. gezelschap. Uh, die reist uh, Frank de Boer uh, met zijn jongens... die reizen straks af naar de lichtstad... en treffen vanmiddag daar de Philips Sportverein. Ja, dat zijn dat, dat, dat wedstrijden op zich, joh. Ja. En de gesuggereerd de afgelopen dagen... Uh, is het een klassieker, is het een topwedstrijd? Het is voor mij een topwedstrijd. We weten het, we hebben maar één echte klassieker in dit land... en dat is Ajax, Feyenoord, Feyenoord, Ajax. Maar goed, uh, vanmiddag staat er heel veel op het spel. Ajax zal en moet iets doen vanmiddag daar in Eindhoven. Want als je uh, vanmiddag uh, averij oploopt... dat betekent dat Ajax kan afhaken, alhoewel, nogmaals, voetbal is waanzin. Ja. Maar ja, uh, ik, ik verwacht zelf een hele, een hele mooie wedstrijd. Ik, Ajax moet dus winnen, hè? die staan op 48 punten, PSV heeft er 53. Dus ja. als ze winnen, dan, uh, dan, dan maken ze nog kans, in ieder geval, om kampioen te worden. Ja, want kijk, je hebt vanmiddag ook nog uh, in... Uh, in uh... Alkmaar, uh, daar gaat jouw club op bezoek. Joh. En, en uh, die, die treft daar uh, AZ. We hebben vanmiddag AZ Twente. Dus uh, in, in uh, Alkmaar, ja, dat, dat is ook een wedstrijd dat je zegt... We kunnen alle kanten op, hoor. Kijk, uh, AZ heeft een goede ploeg. Twente de afgelopen donderdag samen met PSV en Ajax... door in de, in de UEFA Cup. Uh, geweldig voor het Nederlands. voetbal, uh, ja, een, een pluspuntje. En uh, vanmiddag, ja, wat zal het worden, Luc? Het uh, zijn wedstrijden waar ik echt voor ga zitten, hoor. En... Uh, er zijn er nog twee vanmiddag later. Op de middag hebben we de Nijmeegse Eendragscombinatie. Die krijgt de FC Utrecht op bezoek. Die wedstrijd begint rond half vijf in de Govert. Mm -hmm. En uh, Groningen die uh, reist af naar uh, Rotterdam en treft uh, daar Mario Been. En er zijn uh, rond half drie in een weer een bomvolle kuip. Ja, nou, maar dat is wel opvallend. Hè? Want ondanks dat het niet zo goed gaat met Feyenoord, het zit wel vol altijd nog. Het zit altijd vol. Uh, het legioen, ik zeg het altijd, het ons trouwe legioen, die blijft achter Feyenoord staan. Er zijn wat lichtpuntjes hoor, vorige weken. Ja, die wedstrijd tegen ADO... Die moet je in feite in de tas hebben. Ja, maar goed, we hebben gezien wat er uh, gebeurt uh, nog in de slotfase. Dat Ado langs zij komt. Ja, een punt is een punt. En vanmiddag, ja, wat het gaat worden tegen Groningen. Ik, ik weet het niet, Luc. Groningen heeft een, een, een vrij goede ploeg. Ja. Groningen speelt goed. Ja, ze het is ook een ploeg. Ja, zeker. En ze, ze, ze staan vrij hoog, hoor. Mm -hmm. Want als ze vanmiddag winnen daar in die cup, ja, dan komen ze heel dicht uh, bij, de, bij de top. Ja. En uh, nogmaals, ik, ik, ik verwacht vanmiddag, gezien die, uh, die uh, wedstrijden, verwacht ik echt een uh, ja, uh, mooi voetbal. En uh, wat ik nog erbij wil zeggen uh, van, uh, van Feyenoord, we hebben de afgelopen dagen gezien dat ene Martin van Geel daar is binnengehaald. Um, ja, wat, wat, uh, wat ik ervan moet denken, ik weet het niet. Nee? Kijk, uh, Martin die heeft het uh, goed gedaan bij Willem II, die is daarna naar AZ gegaan. Heeft op weg van Willem II naar AZ heel wat jongens meegenomen. Hij is tegenwoordig bij, uh, bij Roda. Ja, zal hij dat doen? Ik denk niet dat dat de bedoeling is. We moeten wachten en kijken wat gaat Martin van Geel doen in, uh, in, in Rotterdam. Uh, Beenhakker is vertrokken. Die moest gaan shoppen met een lege portemonnee. Hm. Ja, misschien dat uh, ja, die suikeroom die nou bij Feyenoord is... Uh, alhoewel ik heb lang niet gehoord van die man. Misschien dat hij... Uh, Martin van Geel op pad stuurt om het een en ander te doen, maar nogmaals, ik, ik, ik, ik zie het niet zo zitten hoor met Martin van Geel, hoe raar nee. het ook klinkt. Misschien verder een beste man hoor, maar geen, geen figuur om daar met Feyenoord de boel te gaan om orde op zaken te stellen. Ja, ja. Daar ben ik heel, heel realistisch in. Joh. Maar ja, ik, ik denk dan ook, ja, wie moet het dan wel doen? Hè? Want het is, pff, het is wel, uh, het, het, het, er is nogal wat aan de hand en iemand moet het doen natuurlijk. Weet je? Je hebt de afgelopen, of tenminste, er is ook uh, gezegd wat is het verschil tussen, tussen Martin van Geel en Leo Beenhakker. Kijk, Beenhakker is een ras echte Rotterdammer. En iemand zei het heel mooi hoor, op uh, televisie dacht ik het verschil tussen Martin van Geel en uh, Beenhakker. En dat weten we allemaal, Beenhakker kan heel goed omgaan met mensen. Beenhakker die heeft een, een, een behoorlijk verleden, die man is al, ik weet niet hoeveel jaar bezig met voetbal. Heel langer dan 40 jaar. En ja, je laat Beenhakker gaan, alhoewel Beenhakker was niet de jongste meer. Maar goed, uh, je hebt Martin van Geel nog binnengehaald. En, uh, ja, ik, ik weet het niet. Ik heb, ik heb een hele, hele, heel raar gevoel, joh. Ja. Ik hoop niet dat het uh, daar ook uh, stuk loopt. Want ja, dan ben je nog verder van huis. Ja. Maar goed, uh, er zijn puntjes bij Feyenoord, joh. En ik hoop vanmiddag op een hele mooie wedstrijd. Ik hoop het ook. Ik hoop dat ze gaan winnen. Ik denk dat we al wel heel even kunnen kijken. Daar kunnen we nu al mee gaan beginnen. Um, wie denk jij gaat er kampioen worden? Als ik heel eerlijk mag zijn, ik hou het op, uh, op uh, per se. Maar het zal kijk, het zal toch gaan tussen Ajax, PSV en twente hoor. Maar uh, ik ik ik ik ik denk ik hou het ik hou het heel voorzichtig op uh, op PSV. Maar goed, uh, die, die wedstrijd vanmiddag is van uitermate belang. Of trouwens beide wedstrijden hoor Ajax, Twente, en, of, we Ajax tegen of Psv Ajax en de uh, wedstrijd tussen Asset ja. uh, en uh, Twente zijn hele belangrijke wedstrijden. En vooruit kijken naar volgende week, ja dan dan hebben we toch uh, ja uh, Ajax tegen AZ, dat is ook een wedstrijd op zich in de arena. De man, maar ja dat is iets voor volgende week en uh, Twente die ontvangt dan NAC en. Uh, PSV die het, zijn, het zijn boeiende tijden ja, voor het zijn voetbal. Het tijden. Zijn een mooie seizoensslot Ik, seizoens, uh, slot ik, zo. Het, ik ja. denk dat we zo tegen naar eind april toe nog een hele een mooie fase zullen krijgen. Een hele, een hele mooie slot. En wat betreft het uh, op Europees niveau denk ik dat uh, PSV, Ajax en Twente... Dus ja, uh, die kunnen ook ver komen hoor. Alhoewel, uh, als ik kijk naar de tegenstanders... Uh, die, die, of de, de clubs die nog zitten in, in, in die league... Ja, het ja. spreekt voor zich joh. Maar goed... Uh, er moet wat te doen zijn, joh. En eh, nogmaals, eh, die weg is. Eh, we zitten, ja, ik dacht dat we het nu hebben over de kwartfinale. Dus eh, er is van alles mogelijk, joh. Dat, eh, dat moeten we allemaal afwachten. Maar goed. We gaan het afwachten. En eh, we gaan voetbal kijken en luisteren. Vandaag en volgende week spreken we je weer. Eh. Zeker. Uh, ik heb nog een reminder, maar dat heeft niets te maken met, uh, met voetbal. En, uh, aan de mensen die nu uh, gekluisterd zitten aan de radio. Mm -hmm. En Degene die nog op bed liggen. Je had het er net al over. Uh, ja, woensdag uh, zijn de verkiezingen, joh. Ja. En, belangrijk. Ja, een reminder voor iedereen. Zeker. Zoek, die, zoek die stemkaart op, jongens. Ja. Stem met door, want dan blijf je thuis. Anders kan je niet meepraten. Helemaal ga, mee eens. Ja, ja, maakt niet en uit wat je stemt, als wat je maar gaat stemmen. Als je maar gaat stemmen, het is belangrijk. En uh, ja, ik uh, zal ook voor die, uh, voor die radio en televisie zitten de komende woensdag. Joh. Maar nogmaals, uh, ik, uh, ik uh, we zien het wel. Uh, bedankt dat ik in de uitzending mocht zijn. De groeten aan de redactie. Een hele mooie zondag en tot de volgende week. Dag. Nou. en Greenbaum. Leuke plaat, Spirit in the Sky. Zometeen draaien we de plugplaat. Je kunt nog stemmen. kleine half uurtje nog ongeveer. Die Zandeland, ik ga, Taito met Betty Hedges, Bed van Lent, rode telefoon met Een Beetje Spuug. Of Tessel van de Lucht met Anita Meijer en Day. Don't play our love song anymore. Welke wil je horen? 47 apenstaat bnn.nl. Dus 47 bnn.nl. Talk. In 4.7 hebben we het over het laatste nieuws op het internet. Web 2.0 over social media, over gadgets. En dat doen we met onze internet-experts Myline Kamphuis. Goedemorgen. Goedemorgen. En ook Demi Verschuren. Goedemorgen. Goedemorgen, um, En eigenlijk ook Danny Mekic, alleen die kunnen we even niet bereiken. Dat is misschien niet zo gek op dit tijdstip, maar uh, ik heb hem gevraagd via Twitter of hij ons kan skypen. Dus uh, mocht dat lukken, dan, uh, dan, uh, dan belt hij vanzelf in en dan horen we het uh, vanzelf wel. Lieke praat ook mee. Lieke, goedemorgen nog een keer. Um, waar ik het echt even over wil hebben, um, en daar heb ik het eigenlijk al 2,5 weken over, misschien wel drie weken, WhatsApp. Um, ik heb dus WhatsApp tegenwoordig uh, op mijn Android-telefoon. Um, en daar ben ik heel tevreden mee met WhatsApp. Behalve dat uh, mijn WhatsApp het dus nooit deed. En uh, ik werd er helemaal gek van. Uh, Lieke, jij moet even uitleggen wat het is, WhatsApp. WhatsApp? Nou ja, dat is eigenlijk is het gewoon een soort chatbox... met al je mensen, je telefooncontacten die ook WhatsApp hebben. Dus je kunt gratis berichtjes naar elkaar sturen. Ja, en dat, dat doen jullie ook heel vaak. Want Domin, ik zag laatst ook een berichtje op jouw Twitter. Jij ja, hebt echt al 10.000 keer gewhatsappt. Ja, ik ben uh, redelijk uh, hoek van Whatsapp, ja. Zo kun je het wel stellen. En, maar, en hoe doe je dat dan? Want dan ben je dus ieder, elke keer, elke mens van de dag, ga je mensen een berichtje posten. Nee, nou ja, het, het idee inderdaad van Whatsapp, het bestaat al veel langer hoor. En Blackberry heeft het heel groot gemaakt onder de naam Ping, want dat is het eigenlijk. Het is uh, onderling pingen en het is ook een klein beetje chatten. Uh, maar, maar wat ik eigenlijk de hele dag doe, is met mijn vrienden foto's sturen. Want dat kan ook. Je kan gratis foto's naar elkaar verzenden. En video's en... Ik merk vooral dat het heel handig is als je uh, bijvoorbeeld met je vriendin... wilt overleggen wat je wilt eten. Ja. Dan is dat toch prettiger om dat op je werk te doen via WhatsApp... dan dat je, op, de, op, je uh, op je vloer aan het bellen bent over... ik wil geen bloemkool, want ik hou meer van broccoli. <laughs> ja, ja, dus dan is het een soort van uh, uh, sms. Alleen dan in de vorm van een soort chatbox en gratis. Ja, ja en vooral supersnel. En uh, ik vind het ook wel effectief met als nadeel... Dat in het geval van WhatsApp, er zijn wel meer van dit soort diensten. Je hebt ook ping voor iPhone en voor Android bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, het grootste nadeel aan WhatsApp vind ik bijvoorbeeld... dat het wat meer gedwongen is, omdat constant bovenin beeld staat... wanneer jij voor het laatst online bent geweest binnen die dienst. Ja, ja. En waar, um, waar het spannende aan sms'en vaak is... wanneer ga ik reactie terugkrijgen en heeft diegene mijn sms'je wel gelezen... is dat bij WhatsApp eigenlijk al snel... Um, asociaal om niet te antwoorden, omdat jouw verzender, dus degene die jouw berichtje stuurt, die ziet dat jij online bent geweest, maar blijkbaar dus niet hebt geantwoord. Ja precies, want je weet dus wanneer jouw berichtje wat jij hebt gestuurd gelezen is. Ja, ik kan van al mijn contacten op dit moment zien wanneer ze voor het laatst binnen die dienst, in dit geval WhatsApp, <lacht> uh, aanwezig zijn geweest. Ja, dus, dus nogal dwingend, uh, ben jij een Whatsapper Marjolein? Nee, helemaal niet. Oh, het aan. heeft een beetje te maken met al die, uh, die privacy issues die je er om leest, omheen omheen. Ook een groot nadeel. Oké, okay, daar gaan we zo ja, meteen nog even het. over nou, hebben. We... Okay. Dat mag jij alles over vertellen, ja, want ik wil de, de echt. Ik, ik heb dus, nou eigenlijk dankzij Lieke een beetje WhatsApp genomen. Die zei, dat moet je doen, dat is leuk. En uh, dus toen heb ik dat geïnstalleerd. En sindsdien ga ik echt als een soort, als een soort, ja, malloot door het leven. Omdat dus de, elke keer denk ik dus dat ik uh, een berichtje heb gekregen. Alleen dat mijn telefoon dat niet door heeft gehad, omdat mijn verbinding weg is gevallen. Ik heb een abonnementje bij een vrijgekopen uh, telefoonprovider uh, en, en dat, dat was allemaal niet zo duur. Dus elke keer viel dan die WhatsApp weg en kreeg ik ineens midden in de nacht 20 WhatsApp berichtjes van mensen. Oh, dat is prettig. Ja, en, en, maar Daar ben je <lacht> helemaal gek van. Dus, hey, en dan stuurde ik een berichtje, en dan, uh, maar dan kon ik hem niet wegsturen en dan, kwam er nooit, uh, dan kreeg ik nooit een mededeling dat hij gelezen was en soms weer wel, dus ik werd hey, er een beetje paranoïde van. Um, en toen heb ik uh, mijn Android uh, geüpdatet en nu doet hij het wel. Hé, hey, wat fijn. Ja, <laughs> maar echt drie. Maar ik, ik was voor het eerst in mijn leven was ik echt een beetje in de ban van een app. Van een, uh, van echt... Voor het eerst bij WhatsApp? Ja, ik oh. was, ja, was helemaal in de ban. Ik kan van... me dat wel voorstellen, want het was een beetje hetzelfde als in het begin met Twitter. Toen Twitter net uh, bestond, toen had je ook nog de mogelijkheid om send to sms aan te zetten in Nederland. Ja. En dan kreeg ja. je elke keer als er een nieuwe Twitter update van je vrienden was, kreeg je een... Geweldig. Ja. En dat is ook geweldig. Ik had staploze nachten, gewoon omdat er midden in de nacht nog mensen op stap waren. En dan kreeg je dan een smsje van. Als je toch ja. wakker werd, dan had je alweer honderd berichten van mensen die toch opstonden die alweer aan het Twitter waren. Dat was heel erg gaaf. Ja, en, en, en nu is er nog wat nieuws. Dat is nu uitgekomen. Group. Eh, uh, Group Chat? Hebben jullie dat ja. al gedaan? Of uh, ja, jij ermee? Is... Nou, ja, dat is voor mij nu echt de toegevoegde waarde. Want wat, wat uh, ja, het, het kan al jaren in de vorm van SMS natuurlijk. Maar wat Groups WhatsApp kan, is dus met maximaal vijf personen binnen, ja, gewoon een chatbox zitten. En dan kunnen ze dus praten met elkaar. Met als grote nadeel, dat als je met bijvoorbeeld vier andere mensen in een chatbox zit. en twee daarvan, die, die uh, nee, stel ik stuur een berichtje naar die groep. Dan komt het dus bij uh, vier personen tegelijk aan. De vier personen die met mij in die groep zitten. Ja. Op het moment dat die vier personen daar geen zin in hebben, of drie personen hebben daar geen zin in, die krijgen dus wel constant berichtjes. Dus je kunt, je kunt volledige je kunt batterijen niet, van die... mensen leegtrekken. Ja, je kunt het dus niet uitzetten. En wat wel grappig nee. is, want Lieke heeft het ook, die zit hier ook en die, die zit dus in... Jij hebt ook een groep, hè? Ja, sinds uh, drie dagen. En wat is het dan voor groep? Uh, dat, zijn, uh, dat is een vriendinnengroep. En het lullig is, want wij zitten trouwens met zes personen in een groep. Maar volgens mij komt oh. dat omdat degene die hem opgericht heeft een Blackberry heeft. Maar dat weet maar ik niet ja. zeker. Maar in ieder geval, we zijn dus eigenlijk met z'n zevende. En eentje is nu op Wintersport. <lacht> dus die zit niet in de groep. Maar we oh. weten nog niet helemaal hoe we dat op gaan lossen als zij weer terug is. Ik denk dat we gewoon naar de whatsapp uh, company moeten bellen ofzo. Ja. of zo. Oh, ja, of zo'n uitzondering. Want die hoort wel bij de vriendinnengroep. Ja. Alleen niet, die kan er niet meer bij. Nee. Dus dat oh, zo, dat ja. is lullig. Maar ik had het inderdaad... Het is s'nachts aangemaakt. En dat had ik toen niet doordachtig te slapen. En toen werd ik de volgende ochtend wakker. Toen had ik ineens 275 ongelezen ja. berichtjes. Oh, en toen dacht ik, hè? Wat is maar hier nou gebeurd? Voor mensen die niet weten... Hoe, hoe, het is dus geen mail. Het is dus geen spammail wat je binnenkrijgt. Maar het zijn dus eigenlijk gewoon 250 sms'jes wat je hebt gekregen. Ja, van die, van die uh, stripboekwolkjes. door oh, elkaar eigenlijk. Ja. Hey, maar Marjolein, jij doet het dus niet vanwege de privacy... Ja, ik vind het toch in de zin van er zijn natuurlijk wat je al zegt, meer van dit soort diensten en het verhaal is een beetje als je WhatsApp op je mobiele telefoon installeert, wat die dan doet is een kopie van je complete adressenbestand uh, ...naar een server in Amerika sturen. Aha. En dat betekent dus niet alleen uh, je Twitter vrienden ...en de mensen met wie je al dagelijks contact hebt... ...maar ook uh, gegevens van je oma, je ouders, je boer, je zus... ...mensen die misschien heel offline leven. En dat wordt weggeschreven ergens. En uh, in de voorwaarden staat ook dat dat bedrijf... ...dus iets met die gegevens mag gaan doen in de toekomst. En waarom weet en dat... ik dat dan niet? Uh, nou ja, dat is dan. Uh, uh, heb je de gebruikersvoorwaarden niet goed gelezen. Nee, nee daar klik ik altijd en het gewoon op. Is, je kunt, het is nu ook al te laat. Want als jij nu zegt: ik ga die app verwijderen, dan ja. uh, hebben zij het recht om die database met jouw gegevens van te houden. En, en, en dan die, heb die gegevens. Je op gegeven. En, dat en dus die, die gege... gegevens kun jij nooit meer wissen. En dat zijn dus de, de, de telefoongegevens eigenlijk, de telefoonnummers die alle, heb ik nu. Alle contacten die jij in je adressenbestand hebt staan. Maar eigenlijk maakt dat dus voor, voor jou ook niet zo heel verschrikkelijk veel uit. Want uh, jou, dat jij, of je nou wel of geen WhatsApp neemt, want er zijn ongetwijfeld mensen die jij kent die die jouw nummer in hun uh, telefoon hebben staan en die WhatsApp ja, hebben. Klopt. klopt. En, en maar nogmaals, voor mezelf vind ik het niet zo erg... want, want voor mij is privacy sowieso al een ruim begrip. Hm. Maar ik, ja, voor, voor familie en voor mensen die, die heel offline nog uh, leven... vind ik het toch wel vervelend. Nou, ja, ik vind het vooral heel tricky in de vorm... Um, want wij bespreken dit nu ook in de vorm in de, in de die je heel veel hoort. Het is een fijne, gratis dienst. Het kan je heel veel geld op maandbasis besparen... Maar wat dus heel erg veel mensen niet weten, nou ja, Luc, in jouw geval is dat dus ook zo, mm -hmm. is dus wat er met die gegevens gebeurt. En hetzelfde gebeurt bij een dienst als uh, Viber, wat dus een soort Skype is, maar dan op basis van je telefoonnummer. Dus je kunt gratis uh, online bellen. Dat, dat leeft dan op een gegeven moment ontzettend. En mensen gaan het als een idioot downloaden, maar vergeet even dat het geld wel ergens vandaan moet komen. Zeker bij de producenten van dit soort apps. En dat is dan die 79 cent die ze in de app store vragen. Maar uh, ik neem aan dat die gegevens die ze opslaan, dat dat uiteindelijk ook nog wel wat gaat opleveren. Marlijn, ik weet niet of jij dat ziet oh, dat op, op op apps. Ja. ja. Hmm. En dat mag ook, want dat, op het moment dat jij die app hebt geïnstalleerd en uh, en dus min of meer geregistreerd bent, heb jij ja gezegd, heb jij akkoord gegeven? Uh, naar aanleiding van de gebruikersvoorwaarden, die je misschien helemaal niet gelezen hebt. Nee, want er is nu een actie: hè? Uh, Accept ja, or decline. Accept or decline, uh, Dat is, moet een heel groot, uh, grote actie of een heel groot onderzoek eigenlijk worden van, van het blad Bright. Uh, uh, maar dan kan jij kan uitleggen wat het is? Ja, klopt. Uh, Bright heeft het geïnitieerd. Die doet het samen met een aantal uh, mediapartners, waaronder NFC Next en Dutch Cowgirls en nog een groot aantal andere sites. En ze hebben eigenlijk iedereen in Nederland opgeroepen om met z'n allen nou eens die gebruikersvoorwaarden te gaan lezen, die dus niemand ooit leest, mm -hmm. om met z'n allen te gaan speuren naar nou, wat staat daar eigenlijk in. En zitten daar dingen in die we geen van allen wisten en kunnen we die dan kenbaar maken. Dus het is eigenlijk een soort Wikileaks, maar dan helemaal op alle ja, gebruikersvoorwaarden van de meest bekende sociale netwerken. Nou, ik heb een keer gelezen ook dat er een bedrijf was geweest die had in hun uh, gebruikersvoorwaarden iets gezegd van... Je geeft toestemming om je ziel te verkopen. En toen hadden echt 5000 mensen of zo, die hadden daar op oké okay gedrukt. En ze hadden dat natuurlijk als test gedaan, ze gingen dat niet echt. Ja. Uh, maar ze hadden allemaal toestemming gegeven dat, u, dat ze hun ziel dus hadden afgestaan aan dat bedrijf. Ja, gewoon moet... om te bewijzen van, ja, niemand leest dat. Ik eigenlijk. heb dus nog nooit, nee, ja, misschien, misschien tien jaar geleden, ooit één keer van Hotmail of free mail. <laughs> maar ik heb dus nog nooit uh, zo'n ding gelezen. Ik lees dat gewoon niet. Ja, ben ik dan de enige of uh, lees jullie het al? Nee, nee, nee, dat denk ik niet. Het is wel grappig dat een aantal diensten zoals Foursquare, die hebben nu um, twee terms of service op hun, op hun site staan. Eén is uh, zeg maar het formele legal verhaal en één is een soort gebruiksvriendelijke, ingekorte, no-nonsense versie. En dat is maar één A4'tje en in hele populaire praat. Gewoon omdat ze mensen inderdaad wel voel willen geven Want lees dat nou. En nu praat het gewoon heel erg basic, dan kun je het wel begrijpen. Ja, want waarom zijn die dingen eigenlijk altijd zo lang? Want ja, het is zo'n lange lap 60 pagina's ja. op je iPhone is het bijvoorbeeld. Ja, dat hoeft ja. toch, hoef toch allemaal niet zo lang te zijn? Het is toch maar ja. gewoon een telefoon? Ja, en ze worden vast gewijzigd. En dat is ook iets waar veel mensen... En bij Facebook is dat nogal een issue geweest. Dat er dus, uh, je logt in en je krijgt zo'n melding van er is het een en ander gewijzigd, ga je akkoord. En iedereen klikt eigenlijk automatisch ja, ja. want ja god, het, het zal wel een kleine wijziging zijn. Maar ja, er zijn verhalen bekend van mensen die op die manier toch ineens uh, foto's uh, vrijgaven of al dat soort dingen. Ve ja. en, uh, en dus in de problemen kwamen. Ja, en uh, accept or decline, die wil daar dus nu wat aan gaan doen. Die wil het allemaal uit gaan zoeken om te kijken uh, welke addertjes er eigenlijk onder het gras zitten. Dat is een beetje het idee erachter, toch? Klopt. We gaan het hebben over muziek. En uh, ik vermoed zo dat Domini hier helemaal gek van wordt. Want uh, die is nogal fan van Spotify, geloof ik. Hè? Ja, zeker. Ik ben een groot fan. <laughs> ja. nu, nu hebben ze uh, geld opgehaald. Uh, Spotify is, is een dienst waar ja, eigenlijk een soort iTunes alleen dan online... en je kunt uh, nou ja, met vrienden erbij. En uh, de muziek is gratis. Je hebt dan de muziek niet in huis, maar je, ja, je huurt het eigenlijk. Uh, dat kun je gratis doen. En je kunt ook een account nemen voor 5 euro of 10 euro... en dan heb je geen reclame. Um, de, wat heb jij, Domien? Heb jij een premium account? Ja, ik heb een premium account. 9, nee, 10 euro of 9,99 per maand en dan mag ik uh, onbeperkt luisteren. Ja, en, en wat betekent dat dan, onbeperkt luisteren? Is dat echt gewoon echt alle liedjes die jij wil luisteren, kun jij horen? Nee, nou, ja, dat is niet helemaal waar. Er zijn bijvoorbeeld uh, een aantal bands die zijn uh, gewoon in de, in de regel al tegen Spotify en heel erg tegen streaming audio. Um, Arcade Fire is zo'n band, terwijl zij wel... De grootste online videoclip van het jaar 2010 hadden met uh, um, uh, The Wilderness Downtown, die, dat, dat, dat Chrome, uh, die Chrome clip waanzinnig gedaan. Yeah. Maar zij zijn bijvoorbeeld tegen Spotify. Dus muziek van Arcade Fire kan ik in Spotify niet vinden, simpelweg omdat de band daar geen toestemming voor geeft. Maar zoals ik afgelopen week voor het programma van Claudia de Brij had ik een, een nummer nodig van Willeke Alberti en Willy Alberti. Nou, dat is inmiddels 350 jaar geleden gemaakt. Yeah. Dat staat dan in Spotify. Zover gaat het dan wel weer. Ja, dus al die, en het zijn de platenmaatschappijen die hebben dan hier hun platen dan naartoe gebracht eigenlijk. En artiesten zelf en iedereen die, die wil daar eigenlijk wel bij zitten. Behalve dan een aantal uh, bands en artiesten die denken van ik zie daar geen brood in. En, ja. Maar hoe verdient Spotify dan geld, het bedrijf? Nou ja, onder andere dus vanwege die via die premium accounts. Daar, uh, dat is een, een, een, een kleine cash cow, maar ze verdienen heel veel geld op basis van advertenties. Op het moment dat jij um, een gratis account hebt, dan krijg je onder zoveel liedjes krijg jij een, een commercial te horen. En die commercial die is dan natuurlijk weer net zo irritant gemaakt dat het jou op een gegeven moment gaat opvallen. En uh, dat je uiteindelijk weer op premium overstapt. Maar bijvoorbeeld ook platenmaatschappijen kopen gewoon spots in. Uh, ik heb toevallig deze week gezien in een gratis account van iemand dat Rigby, de band uit Nederland, ja. um, een enorme premium pagina heeft gekocht. Dus op het moment dat jij Spotify als gratis lid opstart, zie jij dat je naar het album van Rigby moet luisteren. En daar, ik neem aan dat dat, dat dat lekker verdient bij Spotify. Ja, en wat ook lekker verdient zijn... dus uh, het laatste nieuws over Spotify... is dat, dat, dat zij 75 miljoen euro hebben opgehaald... bij, uh, bij investeerders. Um, de, want verdienen zij al geld Spotify? Of is het nu echt nog... Kijken, Want dit is echt de toekomst, hè? de muziekluisteren anno 2013 eigenlijk. Ja, Spotify is eigenlijk de, de eerste dienst die het gebruiksvriendelijk en heel breed heeft opgezet. En uh, verwacht wordt dat Apple uh, misschien al volgende week met zo'n soort uh, cloud dienst gaat komen. Maar ik denk dat Spotify nog redelijk verliest Maar ik durf daar niks concreet over te zeggen, Luc. Ja. En Marjolein, heb, heb jij een idee over meer? Want dit is dus... Uh, ik, ik weet nog dat ik voor, toen ik voor het eerst Spotify gebruikte... dacht ik echt, ja, zo hoort het te zijn gewoon... Een dienst en dan kun je dus op inloggen. En dan heb je meteen contact met al je vrienden en je ziet meteen welk liedjes zij luisteren. En je kunt het ook meteen helemaal horen. Heb jij enig idee, Marjolein, of er meer van dit soort diensten aankomen? Want dit kan toch ook voor films en voor, nou misschien wel voor boeken en voor, voor televisieseries. dit kan toch voor alles? Ja, klopt. In Amerika heb je al diensten die het inderdaad ook voor, voor televisieseries doen. Je hebt uh, Hulu en dat soort uh, constructies, waar je dus gewoon een streaming televisie af kunt kijken. Mm -hmm. In Nederland is dat er nog niet. Ja, het is, als je. Als je Um, het uh, is best wel een big ding van Spotify. En jouw vraag is terecht van verdienen ze daar al geld mee. Want we weten allemaal dat Stichting Brein en al dat soort instituten in, in elk land, die vragen behoorlijk hoge uh, ja, tarieven om, om die muziek te mogen aanbieden. Ja. Dus zij betalen verschrikkelijk veel geld. En ze zijn dus vo volledig legaal. Ze zijn in elk land uh, keurig uh, dragen ze al die die, die, die, die dat geld af. Dus het duurt ook heel lang voordat ze in elk land beschikbaar zijn. Het heeft nog best wel lang geduurd voordat ze hier in Nederland waren. Ja. Maar een groot nadeel, ik heb nu ook premium sinds kort, maar ik blijf het een nadeel vinden dat veel muziek toch niet beschikbaar is. En wat ik ook heel veel fans vind, is dat ze muziek af en toe weer terugtrekken. Dus dan heb je playlists playlist aangemaakt en ineens is een hele, heel album is niet meer beschikbaar. Hoe kan het dan? Dat, dat dan komt, weet ik niet. Het, het is vaak van tijdelijke aard dat muziek erin staat. Dus dan, dan vindt een artiest die zegt van nou mijn, mijn plaat mag dan wel drie weken in Spotify. Ja, precies. En dat is dan beperkt houdbaar en daarna is het weer afgelopen. En het is toch vervelend dat, met name als je toch op zoek bent naar een remix... of net een wat bijzonder dure muziek, dat je die er niet in vindt. dat is wel een groot gemis als je echt niet die toevallig Oké, nog twee dingen gaan we behandelen. En die ene, daar zorg ik wel een beetje van. Er komt weer een nieuwe internetbubbel aan, jongens. <laughs> nee, ik las het er niet. nieuws. er schijnen dus uh, mensen te zijn belangrijke mensen in de internetwereld die zeggen: we staan op de drempel van een nieuwe internetbubbel. Vinden jullie dat ook? Of zijn jullie nu helemaal geschrokken en denken, nee, mijn leven? Nee, dat meen je niet. Maar, nee. maar hebben jullie uh, daar een idee van of dat zo is? Nee, ja, het, was, het is een onderwerp wat, wat elke paar jaar wel weer een keer naar voren komt. Het heeft met name te maken met de hoge investeringen die uh, bij, aan heel veel bedrijven worden uh, gegeven op dit moment. Heel veel start-ups, je die, uh, die hebt een leuk idee, je bedenkt een website en net wat je net vertelt over Spotify, mm -hmm. dan doe je een rondje langs investeerders en uh, ze halen dan enkele miljoenen op. Ja. Nou, en dat is wat ze met die bubbel bedoelen, dat dat dus uh, ja, eigenlijk volslagen onzin is en dat alle mensen die in zo'n bedrijf investeren dat geld nooit terug te gaan verdienen. Nee, want, want de bedrijven die zijn dat geld sowieso niet waard nu op dit moment en gaan het waarschijnlijk ook nooit waard worden. Nee, precies. En dat is nu een beetje het verhaal. Dat er eigenlijk weer een hoop sceptici zijn die zeggen van... ja, wat zijn al die diensten nou even. eigenlijk... wat gaat nou, een bedrijf als dat voorster een... nou eigenlijk opleveren? Ja, Precies, het is een trend geworden. Het is echt, zeker in de laatste jaren... en uh, nou ja, Twitter is daar een heel mooi voorbeeld van... die social media, dat is, dat is zo geëxplodeerd. En iedereen gaat nu een eigen, uh, een, een, een, een eigen projectje opbouwen. Nou, niet iedereen, maar heel veel mensen die gaan eigen projectjes opbouwen... ...die uh, allemaal op elkaar lijken, maar allemaal net even iets anders bieden... ...en daarom net weer iets glimmender eruit zien. En op die manier, ja, je, je krijgt heel veel bedrijven krijg je zo gek om daar geld in te pompen... ...want het is de next best thing en dat, dat ja, dat, zo gaat dat. Ja, het grootste probleem van het merendeel van al die diensten... ...is dat ze geen businessmodel hebben. Dus geen verdienmodel. Dus waar, waar verdient Twitter nou geld mee? Dat is nog steeds de vraag. En ze hebben nu al P tweets en, en, en daar... ...dus inmiddels, drieënhalf jaar later, verdienen ze eindelijk geld... Dus ja. heel veel van die diensten hebben niet in den beginnen iets waarmee ze geld verdienen. En ze zijn nee, er zijn nu te veel diensten ook... die niet geld verdienen. Twitter heeft altijd de pech gehad dat ze zo vriendelijk zijn geweest om hun uh, hun, hun dienst open te zetten voor uh, voor, voor voor developers. En dat er inmiddels 1 miljoen uh, third-party applications zijn voor Twitter. Maar ja. dat, is ook, dat is ook de bron van hun, hun succes. Door dat te doen zijn ze ja. uiteindelijk een mainstream medium geworden. Ja, nou, juist, zelf hadden ze juist... nooit al die diensten kunnen bouwen. Maar juist dus omdat zij dus uh, zeggen tegen mensen van... Wij, hebben, wij bieden het product Twitter, ga ermee aan de slag... dan krijg je diensten zoals, uh, weet ik veel, TweetDeck en zo... die dan, ja. die dan daarmee aan de slag zijn gaan en dus Twitter gebruiken om, om hun product weer te, te exploiteren. En daarom kunnen zij moeilijk geld verdienen, zeg je eigenlijk, Domien. Ja, dat, dat is een beetje een samenloop. Dus inderdaad, aan de ene kant is het de manier geweest om mainstream te worden. Aan de andere kant is het een beetje jezelf in de vingers snijden. Want je, uh, het is heel moeilijk om daar een businessmodel omheen te, te bouwen. En het gaat steeds beter hoor nu bij Twitter. Maar zou het kunnen, denk Bij Twitter, Twitter, Twitter is inderdaad juist een heel geslaagd voorbeeld. Maar het probleem is een beetje al die andere diensten die nu het nieuwe Twitter willen worden. En er is maar één Twitter, er is maar één Facebook, er is maar één maar Foursquare. Maar al die klonen... Die hebben dus geen verdienmodel. En als je bijvoorbeeld kijkt, uh, daar staat tegenover, dus je hebt al die social media en dat krabbelt allemaal voort. Maar kijk eens naar de sociale gaming-industrie, daar gaan inmiddels miljarden in om. Dus als je ja. het, de Farmville op, uh, op Facebook bijvoorbeeld, nou, er zijn gewoon heel veel mensen die kopen virtuele koeien en virtuele aardappelen. En, en daar wordt echt geld in verdiend. Dus, ja. um, en dat is eigenlijk de grote markt die op dit moment aan het ontstaan is. Terwijl iedereen nog steeds Twitter klonen en dat soort dingen aan het bedenken is. Waar dus geen geld in zit. Oké. Okay. Laatste ding waar echt ontzettend veel geld in zit. is. Um, we hebben het er vorige week al even over gehad. De iPad. En hij komt er nu aan. Eindelijk. Yes. <laughs> <laughs> wanneer is hij er jongens? Vertel het me. Ja, wanneer hij er is weet ik niet. Maar ze hebben hey. aankomende woensdag hebben ze de grote presentatie. Oh mijn god. Woensdag ja En ja, hij is er pas in juni volgens mij. Ja, het gaat even, even duren. Maar het grappige is, en dat, dat, is, dat is nog heel weinig voorgekomen bij Apple. Um, normaal wat Apple doet is een beurs creëren. nou Dat is hartstikke goed gelukt de afgelopen weken. Geruchten werden larger than life. En dan sturen ze een uitnodiging uit die dan wel een klein beetje hint naar wat het dan kan gaan worden, het product dat ze gaan presenteren. Maar Apple heeft nu al heel duidelijk gemaakt, uh, we gaan iets doen rondom de iPad. En dan is nog maar de vraag wat het dan gaat worden, maar ik ga er gewoon vanuit dat het een nieuw model iPad wordt. Ja, dat lijkt mij toch ook, want dan waarom zou je, ja, wat moet je anders doen? Je, je gaat niet nog een keer zeggen van, hey, je kunt er nu ook oordopjes in pluggen, dat, uh, <laughs> dat, dat, dat hoef je natuurlijk niet te doen. Maar, maar, maar ik zag gewoon een plaatje op jouw website staan, Domien, of dat had je getwitterd geloof ik, van de iPad, En dan van een jongen. En je liet dan de iPad zien en ook de nieuwe iPad eventueel. En ja. die was dunner! ja. Ja, ja ik, durf, ik durf daar niet zo heel veel over te zeggen, Luc. Het, het is al vaker gebleken dat dat soort geruchten uh, helemaal niet kloppen of helemaal wel kloppen. Dus ik brand me daar liever niet aan. Ja. Ik weet het, het Ja, ik weet het. Ik heb geen... Ik, het zou goed kunnen. Ik denk wel dat hij dunner wordt. Daar ga ik wel van <laughs> Maar dit is echt... De, deze discussie is voor mij misschien... Ja, jullie vinden hem fantastisch waarschijnlijk. Maar echt... Bedoel, hij wordt dunner. Ik weet niet of je de iPad al wel... Eh, waarschijnlijk ligt hij niet voor je snuffert. <tus> hij is al best dun. Hij ja. ja, is, is een halve centimeter breed ongeveer, dat ding. Nee nee nee, laat ik, laat ik even duidelijk zijn. Dat, dat, uh, de, er zijn echt wel mensen die klagen dat ik te zwaar is, dat ik te dik is. Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Wat mij heel prettig lijkt, en dat is nu wel echt het, uh, het gerucht dat gaat, is dat die processor uh, sterker wordt. En dat iOS 5 erop gaat draaien, dus het nieuwe, het, het, het nieuwe en verbeterde iOS, het nieuwe besturingssysteem ja. van die iPad. En daar kijk ik heel erg naar uit. Vooral die processor en camera aan de voorzijde en achterzijde. Dat zijn echt wel meerwaarden voor, voor dit nieuwe tablet. Marjolein, jij zei vorige keer dat jij toen die uitkwam in Nederland in New York was. En nu uh, schijnt... Of nee, in Amerika was het in ieder geval ergens anders. Je kon er niet bij zijn. En nu ja. uh, uh, komt hij dan in juni uit. Is hij dan ook meteen in Nederland te koop of eerst uh, alleen in Amerika weer? meestal uh, is dat dan inderdaad eerst in Amerika, maar ik denk wel ja. omdat ze het nu al aankondigen en toch dan de productie hebben uitgesteld, dat, ze, dat je kans had dat ze het toch in één keer gaan maken. Uh, okay. ja, Oké. Ja, heeft het wel even een tijdje geduurd nog. Ja, dat duurde heel lang hè, de vorige ja, keer. Ja, ja klopt. Ja. En, en, en, en bal, want ik ga over anderhalve, over anderhalve week naar Amerika. Ah, oh, <laughs> dus je had eigenlijk gehoopt dat hij ja, nu in de markt zou liggen ja, eigenlijk. Ja, <laughs> ja, ik loop hem weer mis. <laughs> <laughs> en en, uh, maar, en dan ben jij dan, uh, dan echt de eerste die straks uh, op de stoep staat van uh, de Dixons? Nee, joh, ik, heb ik heb mijn iPad pas een half jaar. Maar wat ik vorige week al zei, ik ga mijn vriend uh, even overtuigen dat hij dan. Ah oh, ja, ja, ja, dat was ook zo. Dan wisselen uh, <laughs> we elkaar af. Heel goed, heel goed. Nou goed, uh, we gaan het afwachten woensdag. Wel lekker kijken natuurlijk op internet. Zijn die uh, dingen, ja. is die presentatie vast wel te zien. Niet met Steve Jobs. Ja, hij is van, hè? nooit te zien. Hij is nooit te zien. Hij is alleen in, uh, twi op Twitter live te volgen. Oh, okay. Voor mensen die in de zaal die er uh, live bij zijn en die dat integraal twitteren. is. Vorige event hebben ze een webcam erbij gehad. Oh, maar de vorige keer was het ja, ook, cool. ook zo dat, het, uh, dat niemand meer bereik had. Omdat er zoveel mensen in één ruimte zaten die tegelijkertijd ja, het op het netwerk wilden. Ja. En dat ook die presentatie dus niet lukte. Die viel de hele tijd uit. Ja. Omdat hij geen internet. Maar, had. Maar. maar niet met Steve Jobs deze keer dan. Want die kan het niet doen. Nee. Dus iemand anders gaat dus in de koortrui van Steve Jobs de presentatie <laughs> doen. Dat zou uh, wel dat nee. zijn. Ik denk de, dat Danny nu waarschijnlijk het naam genoemd had, maar zover ben ik nog net niet uh, in Apple. Dus ik, ik zou niet weten wie het dat gaat doen. Maar dat is vast altijd nagedacht en uh, de naam komt van Ja, er is, voor. er is nog zo'n zo uh, man inderdaad, die ook vaak ja. in de presentatiefilmpjes van Apple zit. Okay, <lacht> die, man, die man, bekend als nog, nog zo'n man die ook wel eens in de film yeah, zit. Ja, nog zo'n man. het bedrijf Apple maar weer is beschreven. Dankjewel, uh, Dominique Verschuren en Marlijn Kamphuis. En uh, Danny is dan vanaf afstand, maar hij heeft niet meer geskypt. Tot volgende week weer. Tot volgende week. MUZIEK Charlie Winston, in your hands, hier in 47 op Radio 1. Ja, oh, welke wil je ook weer horen? Je mag kiezen, hè? 4 at als je dat mailadres hebt gebruikt om te stemmen... dan ga je nu horen welke plaat gewonnen heeft. Je kon kiezen uit de plaat van Sander Lantikga. Tour met Betty Hatchet. Tessa van der Lucht koos voor Anita Meijen... met They Don't Play Our Love Song Anymore... En Bert van Lens, die ging voor een plaat gemaakt door een collega van hem... en ook een collega van ons bij BNN. De rode telefoon met een beetje spuug. Mm. Nou, mail na mail kwam binnen en dit is hem geworden. Vroeger maakte men nog wel eens gebruik van een beetje spuug. Tegenwoordig is alles geautomatiseerd. De stem van man bij Trons vraagt zich af. Gebruikt u nog wel eens spuug? Ja, hallo, hier is Bruilsmarf. En ik ben het nu echt moe. moe. Waarom vieren wij geen carnaval? Daar zijn we toch ook aan toe? Doe. Dus ik wil een brief gaan sturen naar Grote Smart, maar wat dan karwei? De postzegel blijft maar niet plakken, dus weet je wat ik zei? Een spuug doet wonderen vooral van honderen, vooral van wonderen Mits in Een spuug. doet wonderen. Showbisland. Voor jou jouw hond die gaat als olifant. Ja, of is het nu zelf? Ja, Patricia Paar, die zit de masker af. En is een spook uit 1811? Het haar van Jan Kooijmans. Ja, dat is en blijft een lastige partij. Het, het wil niet blijven zitten, Robert. Nee, nee, nee. Ja, dus weet je wat ik zei? Een beetje spuug doet wonderen. Vooral van wonderen. Vooral van wonderen. Een beetje spuug doet wonderen. Goedendag. Het is de stem van man Hond. Ik hou niet zo van carnaval. Haal die poe aan mijn kont. Ik spreek liever teksten in... Eh... Uh, hey. Mijn pagina blijft plakken. Met z'n allen. Een beetje spuug. Doet vooral van ons. Drie, jongens. <middels> Smaakvol. Maar wel leuk, stiekem, hè? Nou ja, je hebt ervoor gekozen, hè. 4 7 Volgende week is er weer een nieuwe plug...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 Instead of me Always seems to know the way En lovely day. Zometeen in het laatste uur van dit programma is er weer een nieuwe potje wijd. En daar hebben we toch een boel verzoeken voor gekregen. Van waar blijft ze toch in? Kan dat niet vaker en zo? Nee, dat kan niet vaker, want ze heeft de druk, die potje wijd. En we kunnen maar één keer in de maand mogen we nog maar langskomen van hem. Maar uh, uh, straks na zessen, dan, uh, dan is er weer een nieuwe juffrouw potje wijd. Dus uh, ga daar zeker naar luisteren. En ook de nieuwe columnist Betwist. Vorige week. Was Piet Derks onze columnist. En daar heb je op kunnen stemmen. En of je wil weten of hij door is naar een volgende ronde, dat hoor je dus zo meteen na zes uur. Nu eerst een uh, plaat die gek genoeg toch altijd in je hoofd blijft hangen. Uh, vooral als het een beetje een mooie zomerdag is. En dan ga je zitten en dan drink je een wijntje. En dan zet je een plaatje op en dan denk je: ja, wat ga ik opzetten? Ach, de ik ach, waarom ook niet? Laat me slapen.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 Akta en de Munnik en laat me slapen. En vroeger, toen ik in Twente woonde, toen, uh, nou, toen kon je hier gewoon weer wegkomen hoor, met Acta en de Munnik. En op een gegeven moment ging ik verhuizen naar, uh, naar Zwolle, om daar te gaan studeren. En nou, dat lukte eigenlijk ook nog wel. En toen zeiden de mensen ook nog, ja, leuk, Acta en de Munnik. En een paar jaar later ging ik in Hilfsen wonen. En ineens was Acta en de Munnik dan niet meer credible of zo. Dat, toen zei iedereen ineens, ja, nee, Acta en de uh, Munnik. En dan dacht ik echt, ja, hoezo niet? Dat is toch een leuk liedje? Die hele plaat waar dit op staat, dat is echt de, de, de, de jeugd van, van, van vele mensen hoor. Dat weet ik zeker. En ik weet ook van, van Evert. Zullen we even Evert erbij pakken? Even dus kijken of dat kan hoor. Want Evert die zit even achter de knoppen. Lieke die moest even wat andere dingetjes doen. Dus even kijken of Evert, ben je er? Ja, ik ben ja, er zeker. Kijk, jij, jij vindt Akdanenmunning toch ook wel leuk of niet? Ik vind ze zelfs eigenlijk net precies wat je, ze, wat je net zegt. Gewoon, ik vind ze een beetje ondergewaardeerd zelfs. Ja, een beetje cult is het haast. Gewoon. gewoon. Maar nou ja, misschien nog niet eens, misschien is het gewoon goed. Gewoon. Ik vind het wel heel goed eigenlijk om wat ja, te doen. Ja, ja. Het lijkt heel simpel, maar het is toch wat doordacht. Ja. Ja. Maar daarna werd het wel minder hoor. Dit is wel echt de leukste plaat waar dit op staat. Ja, ze hebben het laatst nog geprobeerd met uh, plaatjes zoals uh, Eva. Eva was toch een heel mooi liedje, toch? Ja, het is ja, nog gewoon het een leuk gewoon liedje. Op, prachtig. Ja, ik zie daar, ik zie daar Lieke, die, die kijkt daar. Die denkt echt, oh man, <laughs> rot op met je daar. Nee, vind je een leuk Lieke? Kun je er ook bij met zijn microfoon? Nee, leuk niet, hè? Nee, maakt het niet uit. Nee, maar, maar ze hebben hele leuke liedjes. Ook uh, wat onbekenderen over het Vondelpark. En, uh, ja, ja. Uh, wacht even, Lieke, Lieke, Ren, heel snel naar de studio. Even snel, ik heb nog een paar, ik heb nog een halve minuut ongeveer. Wat heb jij tegen Acta de Munnik? Want je zit te kijken. Wat heb jij? Nee, niks tegen. Hoezo dan? Ik, uh, ik, wij hoorden het altijd als we op vakantie gingen. Ja. De CD. Ja. En uh, ik heb het heel vaak geluisterd. Iedereen heeft herinneringen bij Acta de Munnik. Maar ik vind het altijd zo moeilijk meezingen. Ja? Weet je waarom? Er zitten altijd twee stemmen in. En dan ja. ga je de ene keer weer met de hoog mee. En dan weer met ik de kies lage. altijd voor, voor, voor de Munnik. Ja, ja, ik vind het moeilijk. Want de Munnik heeft een, een, een lage stem. Afgezien. En die past wel mooi bij mijn, uh, bij mijn stem. <coughs> Ja, ik 3, 2, 1. Dan gaan we. Zometeen het laatste uur van 4-7. discussies hier over Akta en de Munich, terwijl wij luisteren naar Ricky Cole en Reason to Believe. Zometeen het laatste uur van 4-7 na het nieuws met Mark Visser.